Hallo, vandaag was het zover. Meer dan 80.000 mensen hebben betoogd in Brussel tegen de plannen van de regering, tegen het genera generatiepact dat zogezegd de mensen langer wil doen werken. Maar dat eigenlijk niets doet aan de werkloosheidstoekoer. Jongere werklozen, daarvoor zijn er niet genoeg maatregelen getroffen om die aan het werk te houden. Ook voor allochtonen is er niets getroffen om die mensen aan het werk te krijgen. Want daar zit het probleem, daar zit een potentieel om nog meer mensen aan het werk te houden. En Verhofstadt, wat zegt Verhofstadt na die betoging? Boah, ik ga niks veranderen. Die betoging voor mij heeft niet bestaan. De vakbonden hebben gezegd, als dit de reactie is van de regering, dat ze nog gaan staken. Ik vrees echter dat dit ons land niet ten goede zal komen. Want hoe meer men gaat staken, hoe meer problemen er gaan zijn om de winkels te bevoorraden en dergelijke, maar ook hoe meer investeerders uit ons land zullen wegblijven. Eigenlijk staken een beetje... Ja, ik ben er gedeeltelijk voor, maar het probleem gaat zijn dat we economisch... In de shit gaan komen en dat is ook iets wat ik niet wil. Voor de rest wat er vandaag nog gebeurd is, in Amerika bijvoorbeeld gaan er twee adviseurs waarschijnlijk in beschuldiging gesteld worden voor het lekken van een naam van een geheim agenten. Dat is momenteel aan de gang. En ja, Bush zit nog in nauwere probleempjes, nauwere schoentjes, omdat hij trouwens gisteren nog iemand verloren heeft die hij aangesteld had om uh, in uh, de nationale gerecht te zitten maar uh, die vrouw heeft zich teruggetrokken omdat zij dus uh, te veel kritiek kreeg en vooral de kritiek was als je in een rechtssysteem gaat dan moet je ook rechten gestudeerd hebben wat eigenlijk logisch is en die vrouw had dat dus niet dus uh, eigenlijk ook stom van Bush om uh, zo iemand aan te stellen als oprechter. dus uh, wat gaan de gevolgen zijn uh, dat Bush in nauwe schoentjes komt en dat waarschijnlijk twee van zijn adviseurs zullen ontslagen moeten worden. Zo, dat was een klein overzichtje en voor de rest, viva Zapata!